Minister Rosenthal zegt dat hij het besluit van Israël om 1100 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem betreurt. Volgens hem is het contraproductief voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Rosenthal heeft zijn ongenoegen overgebracht aan de Israëlische ambassade. De minister zegt dat hij achter de oproep van eu buitenlandschef Ashton staat. Die heeft er bij Israël op aangedrongen het besluit terug te draaien. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het zwaar teleurgesteld is dat de bouw doorgaat.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 Inspirerend, dat is het absoluut. En daarom laat ik deze kospel medley horen. Ladies <laughs> Can you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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Trudy Vindrich met het NOS journaal. De Russische minister van Financiën Koedring treedt na de parlementsverkiezingen in december af... ...als er een nieuw kabinet komt onder leiding van de huidige president met VDEF. vindt onder meer dat met te veel geld wil uittrekken voor het leger... ...en ziet samenwerking dan ook niet zitten... Gisteren schoof Medvedev premier Poetin naar voren als de nieuwe presidentskandidaat, zelf weer die premier worden. Poetin was van 2000 tot 2008 ook al president, maar moest toen terugtreden, omdat de president maximaal twee termijnen achter elkaar kan aanblijven. Na de presidentsverkiezingen volgend jaar kan Poetin president blijven tot 2024. Als Medvedev hem daarna opnieuw opvolgt, zou het duo tot 2036 aan de macht kunnen blijven in Rusland. Bij een ongeluk op de A 73 bij Vendray zijn twee doden gevallen. Een vrachtwagen schoot door nog onbekende oorzaak door de middenberm... En ramde op de andere weg een tegemoetkomende auto. De auto kwam vervolgens in een zo terecht. Twee in 2 de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 Maar think of the money we we'll save, and you'll see it's worthwhile. It won't please our mums en dads, for they don't even know. Besides, if they did watch the bed, they wouldn't even go. Tot zover het ritme van ZF via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM.